Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Dit is Radio 1. Het Radiolab. Roodplaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Winfried Bayens. Goedenavond, dit is Radio 1 en de Regio Show. Dat zijn de titels van programma-ideeën waar Radio 1 leuker, verrassender of inhoudelijker van zou kunnen worden. En Dus zijn ze te horen hier in het radiolab. De komende weken hoort, hoort u hier in het radiolab allerlei ideeën die wellicht permanent het podium van Radio 1 verdienen. U bepaalt het uiteindelijk wat het wordt. Uh, meld u aan voor het luisteraarspanel via radio1.nl, maar reageer natuurlijk ook nu direct via Twitter @radio1nl of via mail radiolab@radio1.nl. Dit is tot 9 uur het radiolab met Winfried Baens. En er gebeuren hier uh, leuke dingen in de studio. Hans Hoogendoorn zit hier ook, uh, stem van Radio 1, uh, Radio Grootheid. En Micha Blok is inmiddels aangeschoven, uh, radiomaakster van de Tros. En wat zei je nou net tegen Hans Hoogendoorn? Ik zei net bedankt voor het inspreken van mijn naam, want dat is toch echt een mijlpaal in je radiocarrière. No, no, no, no, no. <laughs> Ja, en dan wordt Hans Hoogendoorn heel bescheiden, maar toch even... Hey, zo de... zenuwachtig dat ik een kop thee halve omstoot. Ja, voor de luisteraars thuis wel even interessant. Hans Hoogendoorn, je, uh, je zit thuis. Ja. Um, dan komt er een verzoek van een omroep. Uh, ja. Want je bent de hele dag te horen, hè? We hebben net alweer in de afgelopen drie minuten uh, zes keer uh, jouw stem gehoord ongeveer. Hmm. Jij spreekt alles in voor Radio 1. Hoe gaat dat in zijn werk? Je zit gewoon thuis en je denkt... Meestal zit ik thuis en uh, ik krijg een mailtje of een telefoontje. En uh, dan spreek ik in wat er nodig is. Soms maak ik de tune compleet als ik de muziek heb. En uh, die heb ik meestal. Mm -hmm. En uh, die stuur ik via een uh, FTP-verbinding naar Hilversum ja. of naar elk andere studio waar ze het nodig hebben. En uh, één keer in de week, zeker in het voetbalseizoen, uh, ga ik uh, hier naar de nieuwsvloer om actuele voetbalprogramma's, uh, promos voor langs de lijn te maken. Oh ja, en en uh, dat doe je zelfs als je op vakantie bent? Heb ik ook gedaan, ja. En ja. zelfs als je op zee zit? Je net. Ja, ja, ja. ja. Ja, ik, uh, door een, een, een meevalletje kon ik uh, een paar weken op zee uh, in januari, februari. Maar ik heb wel een laptop en een uh, USB-microfoon meegenomen. En vanaf zee kon ik dus uh, allerlei actuele promo's inspreken die hier weer zijn uitgezonden. Ja, en dat hoorde je niet, alle golven in de wind en dergelijke? Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, Hans van Rijen kon dat uh, keurig inbedden in mooie muziek. Dat is dan uh, de technicus die het allemaal weer netjes en mooi maakt. De technicus voor. zijn regisseur bij het Radio 1 Journaal, ja. Um, we gaan het uh, niet alleen over je stem hebben. Nee, we gaan vooral je stem horen. Want je gaat oordelen over uh, de programma-ideeën die hier langskomen. Een volledig vrijblijvend oordeel. Want de luisteraars beslissen en een vakjury oh, sorry, ja. gaat beslissen... over uh, de inzendingen die er binnen zijn gekomen bij het Radiolab. Uh, Misha Blok, hoorde je al even. Uh, uh, goedenavond nogmaals. Ja. Maker, uh, radiomaker bij de Tros. Ja, klopt. Jij hebt een uh, programma bedacht en dat heet Dit is Radio 1. Nou ja, introduceer het eventjes zelf kort. Het is een terugblik op de hoogtepunten van de afgelopen week Radio 1. En dat was niet moeilijk om te maken, want Radio 1 heeft heel veel hoogtepunten in zo'n week, is me opgevallen. Zo'n programma was er eigenlijk uh, nog helemaal niet, waarbij je kan terugblikken van nou, wat voor mooie dingen zijn er allemaal gezegd. Ja. En dat kunnen ontroerende dingen zijn, het kunnen hele grappige versprekingen zijn, maar ook hele felle discussies. En je mist nogal wat, hè, in zo'n week. Blijkt, ja, klopt. Blijkt. Als ja. je alles op een rijtje zet. We gaan luisteren naar uh, jouw programma-idee. Dit is Radio 1. Dit is Radio 1. De tros. De tros. De tros. Wat is het toch, ik een denk... kringetje? Borsten zijn het al een beetje luie dingen. Ja, hoe lang werk je dan bij de radioval? Ja. De hoogtepunten van een week Radio 1. Misha Blok. Goedenavond. Opvallende uitspraken, grappige versprekingen... en discussies waar de vonken van afspatten. U hoort het allemaal in Dit is Radio 1. Hans LaRouche, inmiddels ex-hoofdredacteur van de NOS... nam afgelopen maandag afscheid. Verslaggever Mark Robin Visser neemt hem mee naar de studio... waar presentatoren Lara Rensen en Marcel Oosten zitten. U heeft het wellicht gemerkt uh, vanochtend. Het um, is de gewone laatste werkdag van hoofdredacteur Hans LaRouche van de NOS. Mark Robin Visser Hij heeft hem vanochtend vroeg uit zijn bed gehaald. Um, en als het goed is, zijn ze nu ergens hier in de buurt bij de studio? Mark Robin? Ja, wij zijn, wij zijn verrassend dichtbij...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 Zullen wij even bij de zender naar binnen gaan? Bij Marcel en Lara? Ik heb begrepen dat ze het goed vinden, dus ga, ga, maar, ga maar. Ik kom achter ja, Dan Heb ik alvast een vraag, Hans? Want uh, we moeten bezuinigen. Dus wie moet eruit, uh, Marcel of Lara? <lacht> zeg maar. Ja, kom nou maar eens binnen. Wat is het toch ik een denk, kringetje? Ik, ik denk, dat hij, ik denk dat, maar, dat hij het hoort wegens impertinente vragen. Heel goed, heel oh, goed. Heel de goed. goed. De die man. Hans Larouche ja. nam dus afscheid. Maar voor Cole Adriaanse was het zijn eerste werkdag als nieuwe trainer van FC Twente. In langs de lijn de klanken van klikkende fotocamera's. Oké, okay, daar gaat hij dan hè? <lacht> Maar waarom is Adriaanse een week te laat met zijn nieuwe baan begonnen? Dat was net mijn eerste vakantiedag. Die was helemaal gepland, ook met mijn vrouw. En, uh, nou, ik heb toen ook gezegd: Nou, oké, okay, uh, ik wil best tekenen. Maar uh, deze week uh, ga ik wel besteden aan uh, de vakantie die we ook gepland uh, hebben. En uh, waar we ook voor getraind hadden: dat was een fietstocht. En niet zomaar een fietstochtje. <lacht> Het was een fietstocht in Oostenrijk, dus uh, nou, er liggen veel bergen, die moet je ook op. Dus, uh, de Tour de Moer, niet de Tour de l'Amoer, maar de Tour de Moer. Yeah? En de Moer is een rivier. En die, die, die, die tocht die gaat naar Kraats. En, uh, ik woon zelf in Dorf. Dat is een tocht van 270 kilometer langs de Moer. Die is echt aan te bevelen. Ja, ik was ook tijdelijk ingehuurd om uh, het toerisme in Moutendorf wat te bevorderen. Dus, uh, dus ik moest er een mooi verhaal van maken. En dan, Kamerleden die een partijtje gaan voetballen... om een uitgeprocedeerde Angolese asielzoeker in ons land te houden. CDA-Tweede Kamerlid Raymond Knops doet er graag aan mee. Klinkt goed, maar Felix Meurders, presentator van de Gids FM, is iets wat sceptisch. U gaat straks voetballen. En dan roept Geert Leers, ik maak gebruik van mijn discussionaire bevoegdheid. Hij mag blijven. En dan maakt een goede sier politici. We hebben gevoetbald en het is gelukt. Nou, dat weet ik niet. Dat is een zaak van de minister. Of hij dat wel of niet gaat doen. Nou, u weet toch hoe het werkt? Nee.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 Maakt u een kans? Geen idee. Dat zullen we dadelijk zien. Wat speelt u? Uh, de aanval. Welke aanval? Ja, op de goal natuurlijk. Welke kant op? Naar rechts. <laughs> Met de knops. Tweede Kamerlid van het CDA. Richting rechts, ja. Dat is duidelijk. Hartelijk dank. En een prettige wedstrijd. Oké, okay, dank u wel. In lunch ging het dinsdag over de plannen van PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma... om meer Nederlandstalige muziek te laten horen op Radio 2... Lunchpresentator Jurgen van den Berg interviewt Radio 2-presentator Hans Schiffers.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 dat gebeurt wel. Uh, het gaat Martin bos, maar ik denk met name om het Nederlandstalige lied. Ik denk dat hij meer, uh, laten we zeggen, durft. De... Zoals je dat. Oh, dat is heel veel. Ja, die had ik uit moeten zetten. Dat is mijn. Uh, ja, ik hoe ben... lang werk je dan bij de radioband? Ja, vaak neem ik hem ook op dan. Maar het is goed dat je ermee improviseert. Ik zet het niet meteen uit. Wat was het voor Rito trouwens? Ik heb geen idee waar het allemaal vandaan komt. Een Nederlands talig nee, liedje. Dus in nee, um... Heel gênant. Maar natuurlijk zet Schiffers zijn telefoon onmiddellijk uit. Het, het blijft natuurlijk toch opmerkelijk dat, uh, dat een politieke partij ja, zich... Ja, dat wil weg hier, geloof ik. Ga door, laat je niet afleiden. <laughs> een politieke partij <laughs> zich gaat bemoeien met de inhoud van, uh, uh, van de programmering. Dat, ja. dat is ook waar Hilversum uh, boos op gereageerd wordt eigenlijk. Ja. Telefoon Zo. wordt afgevoerd ja, ja. <laughs> ja. Stel, je schrijft een boek over een geile intellectueel. Dan is het toch even schrikken als Jelly Brouwer, presentator van Kunststof...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 Dat was de verwachting. De NS nam geen risico... en liet de treinen al vanaf 12 uur s middags zachter rijden. Al was het maar omdat de NS-voorlichtster bang is de dag daarna... het NOS Radio 1-journaal opnieuw aan de telefoon te krijgen. Is dat niet een klein beetje overdreven, mevrouw van Egmond? Want daarmee loopt u natuurlijk wel enorm vooruit op wat er komen gaat. Als het nou allemaal rustig blijft, dan is dat toch helemaal niet nodig?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 Dat was vandaag de landelijke dag der verdoemen is. De dag begon dan wel kappelend en vriendelijk. Maar uiteindelijk gaan we eigenlijk gewoon allemaal kapot. Onstuimig met onweersbuien, regen en hagel. Hagel. Dan trekken zwaardere onweersbuien in Nederland binnen. Lokaal wateroverlast hagelstenen. en hagelstenen van 2 tot misschien wel lokaal 4 centimeter. En ook nog eens zware tot zeer zware windstoten. windstoten. Toch bleek het allemaal mee te vallen. Maar hoe kon dat? Gelukkig kwam Piet Paulus maar even langs bij BNN Today om het zo helder mogelijk uit te leggen. Even over die, al die maatregelen. De, de, de NS die een aangepaste dienstregeling heeft vanaf 12 uur vanmiddag. Ja. Um, ik, hoe laat is het echt beginnen te stormen vandaag? Nou volgens mij niet voor 6, en zevenen. Is Rond dat, ja, Rond maar is dat een overdreven vind jij? Of denk je nee dat is heel goed want voor hetzelfde geld was het wel eerder losgebroken? Ja, weet je, dat, dat is zo moeilijk te zeggen. Achteraf is het altijd heel leuk te vertellen van zus en zo. Maar ik ben me echt rot gesproken vanmorgen. Want ik begin dan om kwart voor zes. En ik heb alleen maar uh, geluiden gehad over het weer. En interviews en wat er allemaal wel niet zou komen. En als je dan naar de weerkaarten ziet en je ziet dat niet zitten... dan zeg je dus elke keer wat anders. En wat anderen doen als ze andere maatregelen nemen... op voorhand... Ja, ik vond het op basis van de verwachting van gisteravond iets aan de snelle kant. Uh, dankjewel Piet, het is me helemaal duidelijk. De Nacht leent zich vaak voor meer intieme gesprekken en wezenlijke levensvragen. In nog steeds wakker Nederland stellen presentatoren Casper en Erik... de vraag der vragen aan Jan van Heemskerk, hoofdredacteur van de Playboy. Ben je eigenlijk meer een billeman of een borsteman, Jan? Nee, ik, ik erger nog, ik ben een billeman. Ik ben er lang over achter te komen, maar ik ben heel erg verliefd voor de mooie lange beven en, en worsten en billen vind ik ook fantastisch, maar... Als je het pistool op het voorhoofd zet, uh, ga ik voor benen. Nou, en jij, Kasper? Ik ben een billenman. Ja? ja. Nou ja, het ding is een beetje. Met, met, met, ik heb wel een theorie dat billenmannen. Dat, dat zijn mannen die nog van. van, van ja, ik weet, Die staan dichter bij de natuur, denk ik altijd. Die, die, die kijken naar beweging, naar cadans, naar ritme. Billen zeggen zoveel over een vrouw. En ja, borsten zijn toch altijd een beetje. Een beetje luie dingen. Hè? Die, die die tegen, de raadse, tegen de dingen die, die bij je weinigheid kunt opmaken over de draagster. Dus, ik, en je, jy, jij, altijd, Erik? Ik, euh, ja, ik heb het eigenlijk meer op heupen. Heb je op je heupen, oké. Okay. Ja, ik heb het op mijn heupen. <laughs> oh, ja. uh, Soepere heupen. Midden, nou, de de de nou. de Goed, even lachen en ontspannen met onze huiscomedian Stefan Pop en Herman Otten. Nu gaat u luisteren naar een live registratie van Schubert... gespeeld door twee Franse boers, Frederico en Bepu... en hun zus, Julie op de cello. Ja, het is echt schitterend. Waar heb jij je jas? Wat? Waar is jouw jas? jas. En ik hem gewoon bij de gardegobbe achtergelaten. Oh. Ik heb hem gewoon hier bij me. Waarom? Ja, ik wist niet dat er een gardegobbe was. Stefan. Nou. Dat meisje met die twillow. Ja. Kilo, ja die, die, die, lijkt die, die lijkt op de emporra. Ja, die lijkt heel erg op de emporra. <laughs> Volgens mij is het er ook. Bel even. Verpist. Vanavond in Langste Lijn was Marcel van Roosmalen te gast. Hij schreef drie boeken over voetbalclub Vitesse... en wordt sindsdien in allerlei tv-programma's uitgenodigd. De eerste vraag daar is continu, als je zo'n boekje hebt geschreven... vertel eens wat geks. Oh. Dat wordt standaard met de club geassocieerd. Vertel eens iets geks. Nou, dan, dan sla ik even dicht. Ja, kan me voorstellen. Uh, tot slot, vertel eens wat geks. Uh, nou, wat heel gek was, was dat uh, uit een boekje bedoel je ja de, de, de, tot slot ja nou ja wat, wat ik vorig jaar heel gek vond was dat ik uh, eigenlijk niet meer rond mocht lopen bij die club en Ted van Leeuwen die had de opdracht gegeven om een dus e-mail te sturen naar ja. alle medewerkers een dus technisch manager uh... de technisch manager met een fotootje erbij dat uh, ze moesten oppassen als ze met mij spraken maar niemand bij Vitesse opent zijn e-mail en de enige die het gelezen heeft is Albert Ferreira maar die die sprak geen Nederlands, dus die dacht juist dat ik belangrijk was. En die kwam me daarna een hand geven. Nou, dat vond ik heel gek. En dan nog even dit. Altijd fijn als je als studiogast op het medeleven van... met het Oog op Morgen-presentator Kees Grimbergen kunt rekenen. Meneer van Huisma Buma, goedenavond. Goedenavond. Nogmaals, fijn dat u er bent. Vindt u het gek als ik... Misschien een gekke openingszin... maar vindt u het gek als ik zeg dat ik een beetje met u te doen heb? Ja, dat vind ik een... Uh... Ik vind het heel vriendelijk van u. Laat ik daarmee beginnen. Maar absoluut niet nodig. We schakelen nu even over naar Helco Span, presentator van Casa Luna. Helco? Helco? Het NOS-nieuws houdt u van ons te goed. U hoort het. Ik zit nog even een chipje te eten, want ik dacht... het nieuws komt en ik begin om twee minuten overheen. Maar ik begin zo dus wat eerder. En ik vind het fijn dat u nog steeds bij ons bent in ons huis van de maan. Ik neem even een slokje, als u het goed vindt. Dat gaat zo lastig, hè, met volle mond. En er werd natuurlijk ook getennist. En de wimpelde finale bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Kvitova... en de Russische Maria Sharapova. Kvitova versloeg Asarenko en Sharapova had weinig moeite met Sabine Liziki. Die partij ging ongeveer zo. En het spreekwoord van de week... Kom uit de mond van Mieke van der Weij in Casa Luna. Twee dames profiteren optimaal van de val van Dominique Strauss-Kaan. Christine Lagarde wordt de nieuwe chef van het IMF. En Martine Aubry kan in zijn plaats kandidaat worden... voor de komende presidentsverkiezingen in Frankrijk. Kortom, een geweldige vrouwenrevanche. De een zijn schwans, is de ander zijn kans. Tot zover, dit is Radio 1. Een tweemalig samenwerkingsverband van Ivo Samplonius en Misha Blok. Met dank aan alle eindredacteuren, redacteuren, luisteraars die ons hebben getipt en Jan Bansma. Uw persoonlijke Radio 1-hoogtepunten van de komende week kunt u mailen naar ditisradio1.tros.nl of twitter ze naar ditisradio1. Tot volgende week. Dit is tot 9 uur het Radiolab. Met Winfried Baaiens. En je hoorde weer een uh, bijna legendarische bijdrage alweer uh, voor het Radiolab. Dit is Radio 1, bedacht door Misha Blok, hier ook uh, aanwezig in de studio. En Hans Hogedoorn ook aanwezig, stem van Radio 1 en uh, Radio Crack, mogen we wel zeggen. Um, eerst even naar Hans. Hans, je hebt geluisterd naar Radio 1... een, een compilatie van de hoogtepunten van de afgelopen week. Um, nou ja, je eerste ja. reactie. Uh, er gebeurt dus heel veel op Radio 1. Had je en, alles gehoord uh, trouwens, want jij luistert veel... Nee, ik, ik heb veel Radio 1 aanstaan overdag. Eh, maar eh, ja, sommige dingen die, eh, gaan aan je neus voorbij. Dan is het Het is een hoop werk, lijkt mij. Ongelooflijk veel uh, luisteren en nog een keer afluisteren en dan uitzoeken, loszetten, nog een keer een beetje monteren, de juiste volgorde. Yeah. Nou ja, dat is twee weken werk voor, uh, voor 24 uur volgens mij. Zijn dit de fragmenten, Hans, uh, waar je aan dacht toen je het idee uh, hoorde? Toen ik het introduceerde hier op de zender, dacht je toen gelijk, ja, dit zijn nou de fragmenten die ik nog een keer terug wil horen? Hmm, uh... Sommigen. Ik, ik denk zo uh, Hans La Roes in de studio. Ja, het heeft een hoog... Uh, uh, ach kijk, wij eens, kijk, ons is even afscheid nemen gehalten. Maar uh, ja, het hoort dan toch wel een beetje bij het Radio 1 Journaal. Ja, dat is dan... Een hoogtepunt, zeker voor de NOS. Voor de ja. Ja. Mischa, was, was het idee om een overzicht te maken van het nieuws... of was het echt een idee om een overzicht te maken van alles wat hier op zender is gebeurd? Ja, het was echt de programma's, daar ging het om. En dat was ook de aanleiding, als er dus iets gebeurde in die programma's... wat dus opmerkelijk was of heel erg grappig, dan gingen we de aandacht aan besteden. Niet ja. zozeer het nieuws. Waarom niet? Um, omdat ik het juist heel erg leuk vind om te laten zien. wat, wat voor moois er te horen is op Radio 1. En juist ook de, uh, de programma's die bijvoorbeeld midden in de nacht zijn. Mm -hmm. ja, die luister je toch niet zo. die luister je minder vaak. Ja. En daar hoorde ik gewoon hele leuke dingen. Hoe ging het in de praktijk? Heb je letterlijk veel zitten luisteren... of werd je getipt door Jan en Anneman? Nou, toch wel de meeste dingen zelf, uh, zelf ontdekt. Uh, ook eindredacteur en redacteuren van de verschillende programma's... hebben me ook getipt, gelukkig. Hm. Je kan toch niet echt 24 uur zitten luisteren? Nee, nee. nee dagen <laughs> achter elkaar. Nou heeft uh, collega Giel van uh, 3FM, heeft de radio draai door. Ook eigenlijk een rubriek met uh, opmerkelijke, meestal hilarische fragmenten die langskwamen. Daar lijkt het natuurlijk wel een beetje op. Ja, lijkt het wel een beetje op. Het enige verschil is wel dat uh, dit is alleen Radio 1. En het was niet echt mijn bedoeling om mensen belachelijk te maken. Als ik dat wel heb gedaan, sorry. Uh -huh. <laughs> uh, maar het, ja, het idee is dat mensen het hebben geluisterd en daarna denken van... hé, hey, dat is een leuk programma, bijvoorbeeld midden in de nacht uh, nog steeds wakker Nederland. Dat ga ik toch eens een keertje terugluisteren. Ja. Dus mensen enthousiast maken voor de programma's die ze normaal gesproken niet luisteren. Wanneer zou jij dit uh, op Radio 1 uitzenden? Aan het eind van de week, begin van de week? Uh, op dit tijdstip, zaterdag dit uh, 8 uur. <laughs> Is het, um, um, Hans, een idee om zo'n samenvatting eigenlijk van wat we, wat we allemaal uitzenden op Radio 1... om dat een plekje te bieden, wat jou betreft? Ja. Ja, ik denk dat, uh, dat er ook veel uh, winst te behalen is met het, uh, het maken van promo's. Met, met, met die kleine fragmentjes. Die moeten dan heel klein opgesneden worden. Maar ook, ook met promo's, met, met kleine, hele kleine hoogtepuntjes uit programma's. Ja, wat dan wel gebeurt, gebeurt overdag dus het, bij Radio het 1. Het heeft een ah, hoog dus. promotioneel effect... En dat kan je dus met een langer programma... maar ook met korte prom promos van 30, 40 seconden bewerkstelligen. Ja, dan ja. kraak ik toch even een kritische noot. We zitten hier natuurlijk niet op de zender om reclame te maken voor onszelf. Um, moet je niet gewoon eigenlijk een nieuwsoverzicht maken? Mm. Want we zijn een nieuws- en sportzender. Ja, maar nieuwsoverzichten zijn al zoveel. Ja. En ik vind het juist heel erg leuk om, uh, om Radio 1... Ja, het, is, het is zeker een, pro een promotie voor Radio 1... Maar ja, wat is daar mis mee? Oké, okay, duidelijk. Misha Blok is dit. Uh, wat is er mis mee? Wat is er goed aan? Laat dat vooral eventjes weten. Het Radio 1 NL via Twitter en radiolab.radio1.nl voor de mail. Er kwam al één reactie over het eerste uur binnen. Um, hierbij wil ik laten weten dat ik de bijdrage van de EO... Ik heb een steen verlegd, staat erbij, maar dat is mijn steen, vermoed ik... En die bijdrage met Agnes Jongerius het beste vond. De bijdrage van de EO vond ik erg indrukwekkend... maar helemaal niet zwaar of zo. Met vriendelijke groet Rolanda Kikkert. Ik kreeg van Clement Tonaar nog een reactie binnen via Twitter. Ook dat als je de band doorbreekt op de radio het altijd goed is. Nou, dat soort reacties zijn nog steeds van harte welkom. En op radio1.nl kun je je ook aanmelden voor het luisteraarspanel. Um, een doorslaggevende stem heeft dat luisteraarspanel in de beslissing... of deze programma's uiteindelijk in de programmering van Radio 1 terecht moeten komen. We hebben zojuist geluisterd naar Dit is Radio 1 van de Tros. Um, naast mij aangeschoven inmiddels een van de presentatoren van de regio-show. Mag ik of vloek ik dan in de kerk zeggen dat jullie ideeën een klein beetje op elkaar lijken? Um, dat mag je zeggen, maar um, wij richten ons wel op heel ander nieuws. Want? Wij richten op inhoudelijk uh, regionaal nieuws. En dat is, denk ik, het grootste verschil. Goed, wij gaan luisteren naar een bijdrage van de AVRO voor dit Radiolab. Hans Hogendoorn gaat zijn oren ook weer spitsen... en zal een zeer vrijblijvende oordeel geven daarna. Dit is de Regio Show. De AVRO Regio Show. Het regionale nieuws op Radio 1. Buiten staat Nathan Tamis. Binnen ligt zijn toegangspas. Oh. Ja, ik, de, de bedoeling was dat ik dit met Nathan zou gaan presenteren. Mijn naam is Pieter... Ah, sorry. Ik ben fijn, dat je er, uh, fijn dat je er bent. Ja, toegangspasje vergeten, sorry. Dat kan gebeuren. De regio-show, even uitleggen wat het is. Uh, we verzamelen het leukste en meest opvallende kleine nieuws... van de regionale omroepen... en brengen dit op een zo luchtig mogelijke wijze aan jou. Uh, regionale omroepen maken vaak prachtige radio... Uh, uh, een creatieve montage of zacht, ze een verrassend gesprek. Ja. En wij vinden dat deze radio-vorm een groot podium verdient. En die krijgt hij nu op Radio 1, Absoluut. de regio-show. Ja, en je mag meepraten, meetwitteren. Twitter.com slash regio-show. Facebook.com slash regio-show. Je mag ook sms'en. En De um... Avro-regio-show. Terwijl de fanatieke wielenfans vandaag de etappe van de tour hebben gezien. en bijna iedereen onderuit hebben zien schuiven. en terwijl Straus kaan weer zijn huis uit mag. behandelen wij het echt belangrijke nieuws: Avro Regio Show. Noord. We beginnen in Groningen. Daar hebben twee jongens die hebben het ei uh, van Columbus uitgevonden. Althans, Dat denken ze zelf. Het zijn twee broers. Uh, Ernst Zijlstra die kwam met het uh, idee. En um, uh, hij, Zij gaan zichzelf verhuren als aankoopmakelaars bij de aankoop van een auto. Dus stel, je hebt totaal geen uh, idee uh, waar je op moet letten bij de aankoop van een auto. Dan komen ze mee en ze helpen je daarbij. Rechtsachter is er een klein beetje lakschade. Daar maken we even notitie van. Het concept is eenvoudig. De coach gaat met de klant mee, bekijkt de aan te schaffen auto grondig en geeft advies over de aankoopprijs. Volgens de bedenkers van Mijn auto coach een service waar veel klanten baat bij kunnen hebben. Uh, ja dat denken wij wel. We hebben ook onderzoek gedaan en blij dat mensen sowieso spannend vinden om te weten of ze technisch een goede auto hebben en uiteindelijk ook of ze weten of die prijstechnisch goed is. Uh, nou, wat belangrijk is uiteraard is de banden onder andere nou, je ziet hier dat er nog uh, veel profiel op zit. Dus dat uh, is erg belangrijk, ook voor de veiligheid uiteraard. Als de deal slaagt, betaalt de klant 249 euro. En dat betekent dat de coach heel wat moet afdingen om dat weer terug te verdienen. Je weet niet of elke auto iets op af te pingelen valt. Maar in principe denken wij natuurlijk wel dat er wat uh, speling in zit. En belangrijk is ook dat die, uh, dat die technisch goed is. Wanneer de auto van bumper tot antenne is bekeken, gaat de coach proberen om de auto zo goedkoop mogelijk mee te krijgen. Goed voor de klant, maar de autodealer ziet zijn inkomsten dalen. Nou ja, ik, ik ben natuurlijk degene die je bepaalt wat hier gebeurt. Dus, en dat zal ook zo blijven. En, uh, maar je moet nooit bang zijn, denk ik, voor uh, dingen die om je heen gebeuren. Je moet uitgaan van je eigen kracht. En die kracht die hebben we hier wel, dus uh, ik, ik ben daar niet zo bang voor. Nee. En dus zijn de autocoaches hier gewoon welkom. Maar dan moet uit de proefperiode wel blijken dat er voldoende vraag is naar de diensten van de Groningers. Ja, ik weet het niet. Ik ben een beetje sceptisch op dit moment. Maar... Ja, vertel eens. Ja, omdat het in het verleden natuurlijk al een aantal malen geprobeerd is. En uh, ja, niet is uh, geslaagd. Dus daarom zeg ik op mijn beurt van, ja, weet waar je aan begint. Want ik denk dat het een hele moeilijke markt is. Mocht de proef succesvol blijken, dan willen de broers hun diensten in heel Nederland gaan aanbieden. een Verslag van Rutge Brood en Adenmensen ten Bruggekaten van RTV Noord. Ja, ik zie er wel wat in. Ja? ja? Weet jij veel van auto's, Pieter? Uh, meer dan jij. Want die, <lacht> jij weet alleen dat die van jou rood is, volgens mij. Ja, dat mij. klopt. En zelfs dat vergeet je nog wel eens. Ja, ja ik, zou, ik heb altijd het idee, ook als ik bij een garage ben, dat, uh, dat zo'n zo, zo garage-eigenaar gewoon termen bedenkt om mij geld afhandig te maken. Dus ik zou bij de aankoop van zo'n... Ik, ik, ik zie daar wel wat in. Ja, jij zou er wel een rustig gevoel bij krijgen. Ja. Ik zou het idee hebben dat die man mij ook aan het bedonderen was eigenlijk. Dat je hem ook niet kan vertrouwen. Nou, en 250 euro. Het is wel net zoals een boekhouder. Ik bedoel, hij moet zijn eigen geld verdienen. Hij moet dat er wel ja. voor een auto van 1000 euro. Zou ik, dat, zou ik hem niet meenemen, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel benieuwd of dit landelijk gaat aanslaan. Prachtig. Noord. Het Staatsbosbeheer biedt een blote voetencheck. De zomer is aangebroken, Nathan. Ja, lekker. Ja. We kunnen eindelijk weer met blote voeten in het gras of op het zand lopen. Maar waar kan je dat nou veilig doen? Ben je jij, jij blote voetenman of ben nee, je een slipperman? absoluut geen blote voetenman. Ben jij slipperman? Nee, ook niet. Wel, toch? Ik heb gewoon schoenen aan. Echt? Ja, ik heb vaak schoenen. Ik, heb graag, ik mag graag schoenen dragen. Oké. Okay. Um, maar je kunt veilig op je blote voeten lopen bij het blote voetenpad in Opende. Oké. Okay. Uh, je vraagt je wat af wat dat is waarschijnlijk. <lacht> het is een wandelroute speciaal eigenlijk aangelegd voor op je blote voeten. Uh, er is van alles te doen. Je kunt klimmen op toestellen en in bomen door een beekje lopen. Je benen laten bungelen op een daarvoor gemaakt bungelbankje. Bungelbankje. En lekker vies worden dat er een beetje de leem tussen je tenen door... <lacht> ja, dus, nou ja, goed. Er zijn mensen die dat erg prettig vinden. Is het er ook zo dat als je bij een, net bij een dat je je je schoenen nog aan... dat er dan zo'n man met een fluisje komt van... Oi. Ja, je, uit, uit, reiken, uit, die uit die dingen. Uit die dingen, het is een blote Maar het voetenpad is genomineerd voor het leukste uitje van Nederland. Ah. Ik moet zeggen was, want de verkiezingen is inmiddels geweest. Ze zijn het niet geworden. Ze moesten het afleggen tegen de Efteling... dat door de 60.000 stemmers werd verkozen tot het leukste uitje. Ja. Wel nog leuk te melden trouwens. Morgen tussen 2 en vier biedt Staatsbosbeheer... een blote spreekuur aan. Je kunt daar eventjes laten kijken naar je blaren, eelt, extra ogen... en andere voetongemakken. Kijk. Dat kan bij datzelfde uh, blote voetenpad in het Westerkwartier aan de Kaleweg in Opende? Nou, het is alweer... Dat zeg ik. Precies, het is alweer tijd voor onze onregelmatig terugkerende rubriek. Dat zeg ik. Laat dan. De uh, bed and breakfast van Marlies Bones en Jaap Bruin uit Raamsdonk... is uitgeroepen tot het beste bed and, bed and breakfast van Brabant. Uh, Jaap en Marlies waren volledig uh, door overdonderd. En uh, dat zijn ze eigenlijk nog steeds. We waren er echt volledig door overdonderd. Dat zijn we eigenlijk nog steeds. Dat zeg ik. Avro Regio Show. Oost. Is alweer. Er meer in, Ja, wat gaat het hard allemaal, zeg. Moet even kijken of ik het goede papiertje voor mijn neus heb. En, jawel. Ja, Nederland is ook heel groot, hè? Ja. Nou, dit is, een, dit is iets. Uh, dit is iets waar we volgens mij allemaal eigenlijk mee te maken hebben. Uh, de, uh, de fietsers in Nederland ja. en uh, de daarbij de, uh, ondersteunende fietsersbond... die hebben weer iets gevonden, hoor. Oké. Okay. De trappen van het nieuwe station in uh, Arnhem, op het uh, centraal station Taldaar... zijn namelijk niet voorzien van fietsgleufjes ja Fietsgleufjes. Waarmee je dus langs een trap met je fiets omhoog oh, kunt okay. lopen. Exact. Ze vinden dat heel gechaal. De Fietsersbond vindt dat absoluut onbegrijpelijk. ProRail zegt dat de gleufjes er niet gaan komen... omdat uh, dat volgens de architect niet in het plaatje past. Ah, oh, nee. Nee, past niet in het plaatje. Oh. Er moest gekozen worden tussen roltrappen en gleufjes. En nou, het zijn de roltrappen geworden. De perons zijn niet breed genoeg voor beide. Dus uh, er is een lift voor de fietsende reizigers. De Fietsersbond vindt het geen argument en hoopt dat de spoorbeheerder van gedachten verandert. ProRail uh, zegt de plannen niet te willen wijzigen. Trapje op en trapje weer af. En dan weer een volgende trap. Voordat je met de fiets in de trein zit, heb je op Arnhem Centraal heel wat te versjouwen. Alleen op de trap voor de fietsuitleen zit zo'n fietsgleufje. Op alle andere trappen til je jezelf een spreekwoordelijke breuk. Maar als het aan ProRail ligt, dan komen er op het nieuwe station ook geen fietsgrootjes. Volgens de architect passen de gleufjes niet in het plaatje. Ik vind het ook onbegrijpelijk gewoon dat in een project wat, wat zoveel miljoenen kost, uh, dat over een kleinigheidje als fietsgrootjes uh, dat daar moeilijk over gedaan wordt. En uh, ja... Ik, ik snap dat gewoon niet. Ik snap het echt niet. ProRail zegt rekening te houden met alle reizigers, maar volgens hen was het kiezen geblazen tussen roltrappen of trappen met fietsgleufjes. Ja, en dan uh, ja, valt de keus deze keer toch gewoon op de roltrap, omdat daar toch heel veel reizigers uh, plezier van hebben. En die fietser kan in de brede lift. Die liften worden volgens ProRail extra groot, zodat er veel fietsen in passen. En ze komen aan de beide kanten van het station. Niks waard, zegt de fietsersbond. Een lift. Het duurt toch veel langer. De fietsersbond hoopt dat ProRail nog van gedachten verandert. Maar ProRail is niet van plan om de plannen nog om te gooien. Het lijkt me rampzalig. Dat kan gewoon niet. Dit is tamelijk onmogelijk. Een fietsgootje valt niet zo heel erg op. Dus ik denk, ja, waarom zou je het niet doen? En dus moeten fietsers maar in de lift. Doen ze dat niet? Dan is het zuchten, kreunen en steunen. Uh, ja, Pff, ik ben buiten ademkomen. Als je een gootje hebt, dan heb je daar geen last van. Een verslag van Arjan Hoeveakker van Omroep Gelderland. Dit is toch belachelijk? Wat is er belachelijk? Ja, die mensen die komen met de fiets, dat vind ik een goed initiatief. Dat je met de fiets naar de trein gaat, dat je de auto laat staan. En dan, omdat een, een architect vindt dat er geen gootje uh, mag in het, in het beeld, wordt zo'n gootje weggehaald. En moeten die mensen dus gaan schouwen of in een lift. En, oh man. Ben jij wel eens. Uh... Met de fiets, met de trein geweest. Dat is lang geleden, maar ik heb het al eens gedaan, inderdaad. Weet je wat het kost om met je fiets, met je gewone fiets in de trein te gaan? Als je niet ver reist, dan ben je duurder uit, volgens mij, dan je, voor, je, voor jezelf. Wat je moet betalen, ik meen dat het iets van 6 euro is, ja. is een kaartje voor de hele dag voor je fiets, ja. waar dan ook in Nederland. Ja. Maar alleen buiten de spits tijden. Ja. Dus als je met de fiets reist, moet mm -hmm. dat buiten de spits. En zal dat ongetwijfeld een lange reis zijn, want dat ga je niet. Ja. Dat ga je niet voor een stukje. Dat doe je niet Amsterdam, Sloterdijk, Amsterdam Centraal Station, ja. om maar wat te noemen. Dat is maar, maar jij, vijf minuten. Namelijk. Maar Jij zegt eigenlijk door het systeem wordt het dan zo ontmoedigd om met de, trein te rijden, met de fiets te, in de trein te gaan, dat die gootjes ook niet meer uitmaken. Uh, nou, ik denk dat je per definitie geen haast hebt als je de trein neemt met fiets. Ja, maar kijk, uh, de, het is, Dus het, dan is zo'n liftig ook goed genoeg? Ja, maar het, het is. Het is het, die, die gootjes zijn, die zijn er uh, niet. Uh, uh, vanwege het feit dat de uh, reiziger ontmoedigd wordt om met de trein met de fiets te gaan. Het gaat om het straatbeeld. Van zo'n architect. Ja, maar nou, maak toch ma iets bedenken. Ja, maar dan maak dat een iets ruimer. Zet een gootje. En dan kan iedereen met zijn fout fietsje omhoog. Dat is toch heel simpel. Julia is het met je eens in ieder geval. Ah, ze heeft uh, laten weten dat ze zelf een fanatieke fietser is. Ze woont in Amsterdam. Ze vindt dat fietsers te vaak benadeeld worden. Oké. Okay. Probeer maar eens te parkeren bij het station. Ja. ja dat is wel dat zo, zo eentje ook nog eens. Een keer. E reageert ook dat hij sowieso nooit met de trein gaat, want hij heeft namelijk een hele knappe auto. Nou, e Ewout heeft hartstikke gelijk. <laughs> Wat mij betreft hoor. In ieder geval. Ongelooflijk. Oost. Ja, er is uh, drama in de Achterhoek. Drama okay. in de Achterhoek. De Achterhoek had namelijk, uh, als wij het nieuws mogen geloven... Uh, hadden ze één homokroeg. Uh, ze hebben, in Doetinchem hebben ze het geprobeerd. Alleen wegens te weinig animo is die e alweer oh, gesloten. Hoe heet die kroeg eigenlijk? Uh, de kroeg heet... Uh, ja, we verzinnen dit niet zelf, dames en heren. De kroeg heet De Kast zodat als je daar naar buiten loopt mm, aan het einde van precies. de avond... Ja. dat je uit de kast komt. De, de kroegbaas Henk Donkers, die verdronkers, die, uh, heet hij ook nog. Dit verzinnen trouwens ook zelf niet. Die uh, heeft de, de kroeg gesloten. En op de laatste avond was het opeens loeidruk. Wat heel gek was, want hij had helemaal geen rugbaarheid gegeven... aan het feit dat ze kroeg zou sluiten. Dus hij gaat na de zomer nog even kijken... of er misschien nog een uh, kleine doorstart in zit. Facebook, Twitter, sms... Is bereikbaar. Uh, uh, regio show. Uh, Twitter.com slash regio show. Facebook.com slash regio show. SMS 1121. Zijn vak of in aan. Nee, Amsterdam, met aan het Dommerskanaal. Naar ze kaal, dan de kaal. Zullen we fietsen? Ik deur. Ik in mijn ik wil al wie, de naam meer. Ik kan het niet meer, de ik hier. Ik dadelijk over mijn ben weer terug in Nederland. land. Ik wil al wie, de naam een baan gebaas. gezien verzinnen noord en het oosten zijn Ik is zo en de baby sneeuw. Dan ga er als van ze Ja, nee. BAM! Zo zie je dat regionaal ook landelijk kan zijn. Dit was Skik met op fietsen. En uh, Inmiddels de plaat komen er ook wat reacties via Twitter binnen. Uh, net over het item uh, over het blote voetenpad. Uh, ideaal geen scherf meer in je voeten, zegt Nieuws van de K. Uh, top item over de aankoopmakelaar. Nou, Hartstikke bedankt van Esther. En er is ook een, een, een ja, ik denk dat het negatief is. Laboranten recyclen het laatste uur creatief materiaal van derde. Weekoverzicht en regio. Meer serviceverlening dan journalistiek. En ook dat is de Avro. We zijn van de serviceverlening. Duidelijke taal. Avro regio show. Zuid. Pieter, ik wil eigenlijk toch nog even terug naar uh, het item wat we net hadden. Uh, um, de, dat zeg ik ja Want, ja de bed and breakfast dat integreert me wel en er is een leuk er is een prachtig item over gemaakt dus ik ga toch even, even iets breder pakken zet, heel uh, graag uh, met alle respect uh, de, het Bergse Hof in Raamsdonk is dus uitgeroepen tot de beste bed and breakfast van Brabant uh, burgemeester uh, Meijer van Geertruidenberg reikte het award uit aan de eigenaren Marlies Bones en Jaap de Bruin en uh, verslaggever Floyd Aanen van Omroep Brabant die belde aan bij Marlies en Jaap om ze te feliciteren Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom bij de Bergenshof. Marlies Boons en Joop de Bruin, gefeliciteerd. Jullie hebben de beste bread and breakfast van Brabant. Ja. Dat is ja. vrij snel. Heel verrassend. We waren er echt volledig door overdonderd. Dat zijn we eigenlijk nog steeds. Ja, het is een huis uit uh, 1704, wat ik net zei. In 1780 is het een pastorie geworden. Dat heeft 100 jaar uh, gediend als pastorie, tot 1880... En aan dit huis was de Schuurkerk gebouwd. Daar werden toen, in die periode, mochten de katholieken geen kerk hebben. En dan was de kerk verstopt in de boerenschuur. En nu dus, wij wonen hier een goed drie jaar. En sinds drie jaar is het een uh, bed and breakfast. En toen hoorden we ineens dat we de beste van heel Brabant geworden zijn. Nou, apetrots. Toen we hier kwamen wonen, stond er nog een oude kluis. Een hele zware deur. Ja. ja. En dan zit er nog weer een kluisje binnen. Het was wat moeilijk te verplaatsen, dus die hebben we gewoon in deze kamer laten staan. Het aardige daarvan is wel dat we veel bruidsparen ook als gasten hebben die hun bruidsnacht hier uh, doorbrengen. En daar eigenlijk heel blij mee zijn dat we zo'n kluis hebben, want daar kunnen zij met een gerust hart hun envelop in. Daar kan, kan gelijk de bruidsgat in. Precies, ja, ja, ja, ja. ja. ja we, we hebben dus ook allerlei... Verwijzingen nog naar de voormalige kerkelijke functie die het heeft gehad. Een Maria Beeltje, daar staat een kerkbank en een bidstoeltje. En dat soort uh, elementen zitten hier ook nog in. Maar boven de kerkbank hangt een uh, superdeluxe flatscreen tv. Ja, dat klopt er. Ja, met, uh, met geluid. En er zitten ook DVD-boeken uh, staan er. Allerlei toeristische informatie is er. Er is, uh, ja, radio zit erin geïntegreerd. Dus de ene kant de nostalgische kant, de andere kant de luxe van deze tijd. Hey. Ja. Ja, de kippen houden we natuurlijk voor de eitjes. Die worden ochtends verwerkt in het ontbijt uiteraard. Uh, wat we verder nog voor het ontbijt proberen te doen... is zoveel mogelijk met eigen producten te werken. Nou, vanuit ons kastje komen de eigen tomaatjes... en we hebben nog een moestuin met wat groenten die we kunnen verwerken. Er komt in september nog een kaasmakerij, want wij maken hier zelf ook kaas kaas van geitenmelk, dus uh, naast koekkaas serveren we natuurlijk ook onze eigen geitenkaas bij het ontbijt. En verder proberen we zoveel mogelijk uh, de producten van uh, uit, uh, de plaatselijke omgeving of vanuit de omgeving te halen. Ik krijg gewoon zin in vakantie van dit item. <laughs> heb je ook niet het gevoel dat je trouwens naar Foucault de zit te luisteren? Soms wel, ja. <laughs> maar dat heb ik vaker bij alles wat wij de afgelopen weken hebben beluisterd, hoor. <laughs> We krijgen nog een reactie van dezelfde man die net wat kritiek had. Dat was Klemton om precies te zijn. Die uh, zegt nu: uh, Radio Lab laat fragmenten horen van mijn stagiair bij Omroep Brabant. Uh, zijn naam, Floyd Aanen. Uh, dat is service, chapeau, topradio bij nader inzien. <laughs> zo makkelijk kan het <laughs> gaan. Zo makkelijk kan gaan. Een gaat. reactie nog van Mariska. Mijn man en ik zijn daar geweest met betrekking tot de bed and breakfast. De kluis is echt ideaal. Helaas hadden we niet heel veel enveloppen. Ja, jammer. Avro Regio Show. West. In de omgeving van Delft, ja, Willem van Oranje. Ja. Weet je het nog? Weet ik het nog. Dat is 15, nog iets. 15,53. Hallo. Ja, vermoord door uh, Badzer Gerard... Uh, er zijn nog steeds mensen aan het onderzoeken hoe dat nou gegaan is allemaal. Dat noem ik pas een cold case. Ja, hij heeft... Uh, als jij anders even een tuentje van oh, ja. CSI neuriet, dan... Uh... Dun, dun, dun, dun. De onderzoekers naar de moord op Willem van Oranje... hebben het mogelijk het mysterie van de derde kogel opgelost. Volgens officiële documenten is de vader des vaderlands... door drie kogels geraakt, maar in de muur van het prins... Dat gaat een beetje te ver, zo. Maar in de muur van het prinshof in Delft... er zijn, er zijn maar twee kogelgaten gevonden... Ah. En ze zeggen dat hij met drie kogels geschoten heeft. Uit Do documenten zou blijken dat er drie kogels uit het geweer kwamen... en ze hebben maar twee kogelgaten gevonden, zeg jij. Exact. Maar er is een document, uh, dit jaar boven, boven water gekomen... uit 1773, ja? waarin wordt verwezen naar dat derde kogelgat. Uh, dat zou uh, volgens onderzoeksleider, komt hij aan, ja. Willem van Spanje... Niet. Wel dit, waar. dit verzin je nu echt zelf. Nee, echt niet. Willem <laughs> van Spanje heet hij, van het Delftse onderzoeksbureau Delftig. Volgens hem zat het uh, kogelgat in een houten schot. Dat houten schot is alleen tijdens zijn restauratie... Verwijderd en verloren gegaan. Er uh, is uh, door het bouwkundig onderzoek. Uh, het historisch bouwkundig onderzoek. is er uh, flink gespeurd. en uh, naar allerlei zaken. En er kwam ineens een, uh, een proefschrift naar boven. van iemand uh, in, negen, in 2011 nota benen, over uh, uh, een meneer Papen die ik verder ook niet ken. En daar uh, uh, en, en zit een stukje in, in het proefschrift. En uh, daar uh, zegt een dominee in 1773... dat de kogel uh, gevonden is bij het repareren van de trapmuur hier in het Prinshof. De derde kogel? De derde kogel, dat kan niet anders, hè, want we hebben de andere hier nog. En, uh, en dat het kogelgat dus in een houten schot zat, wat weggehaald is... en dat, dat het past heel goed bij uh, waar we nu zijn, want we denken dat daar een doorgang is geweest. Waar is dan die derde kogel nu? Uiteindelijk is die helemaal verdwenen nu, maar er is toen uh, verteld dat het naar het landgoed Sandhorst in Wassenaar is gegaan. Dat was een huis of een kasteel. Dat is begin 19e eeuw is dat volledig uh, afgebroken, dus helaas is daar niks meer van. En het archief eh, daarvan dat bevat geen enkele documentatie hierover. Dus we zijn nog naast te gaan speuren. Maar dit lijkt wel, we, hebben, we hebben helemaal geen andere aanwijzing. Dus dit lijkt wel erg zinvol. Waarom is het zo belangrijk om te weten dat die derde kogel er is geweest? Het is natuurlijk heel vervelend als je een moordonderzoek doet. en je weet dat er met, dat staat overal vast, met drie kogels is geschoten. dat je maar twee kogel gaat hebben. Dat is vreemd. Dus waar is die derde gebleven? Nou, nu hebben we dan een eerste aanwijzing dat het klopt. dat onze theorie klopt. dat dat in een houten schot is gegaan. en die inderdaad bij een verbouwing afgebroken is en dan naar Santos zich gegaan. Heel interessant hoe dat gegaan is, vind je niet? Ja. Vooral drie kogels uit één geweer. Uh, ik weet niet of dat nog steeds kan. Maar Want hij heeft één keer meer, geschoten, toch? Hij heeft één keer geschoten, drie kogels. Ja, ja hoe dat gaat... Uh, ik weet het niet. We hebben net even op, uh, uh, op internet opgezocht hoe de beste man ook aan zijn eindig, de moordenaar, hoe die aan zijn einde gekomen is. Ze hebben uiteindelijk, geloof ik, zijn hart ja. nog in zijn eigen gezicht gegooid. Nee. Dat is het Dat is een hele smerige. Ja, het is nog te vroeg voor dit soort verhalen. maar ja, nu, denk ik. Niet de bedoeling. Nee. We zijn inmiddels aan het einde gekomen van de eerste en voorlopige laatste. Nou, Pieter Kok, ik vond het een waar genoegen om deze te doen met jou. Uh, Nathan, insgelijks. Uh, ik zou zeggen, laten we dit nog veel vaker doen. Lijf. Er komt nog net eventjes een. SMS'je binnen van Martin. Het lijkt wel een hele slechte aflevering van Cold Case. Nou, dat was het ook eigenlijk. Dat, dat was het ook eigenlijk, <laughs> inderdaad. Hartstikke mooi. Nathan, super bedankt. Erik van Holland, hartstikke bedankt voor het helpen met de redactie. Ja. En uh, Radio, Radio Lab bedankt. Ja. En Radio 1 dat we de kans hebben gekregen om dit te mogen maken. Dank jullie wel. Van Damis, Pieter Kok. De Avro Regio Show. Uh, Davro zat hier aan tafel, dames en heren. En toch nog even voor de duidelijkheid alles live uh, hier in de studio uh, uh, gedaan. En het was een van de weinige programma's die ingezonden werden... die volledig live waren. Alleen het eerste programma wat we van de Caro kregen... was ook live met Agnes Jongerius uit de tent gelokt. Heren, uh, dank voor jullie bijdrage. Uh, hier aan tafel ook hele tijd het kritische oor en oog. Want hij zat er een beetje als een strenge leraar bij te kijken. jullie dat maakt het niet makkelijker. Om... Nee, precies. Nee, helemaal niet. Hans Hogedoren, uh, de stem is bekend van Radio 1. Uh, grootheid in de, in de, de journalistieke radiowereld. Uh, Hans, wat vind je ervan? Wat de jongens doen? Ja, uh, hulde dat jullie het gewaagd hebben om het zo live te doen. Honds moeilijk, hondsmoeilijk, want het is uh, niet alleen een mix van allerlei elementen. Uh, echt nieuws, uh, soft nieuws, humor, satire. Uh, het, het, het moet het hebben van de juiste stiltes, pauzes. Uh, het is een kwestie van samenwerking met de technicus die een geweldig uh, klus heeft gedaan. En... Uh, uh, dat hebben jullie tot een mooi einde gebracht. Maar ja, ik zeg, het is live, dus het, het moet het hebben van halve secondes... en dat haal je natuurlijk niet als het live kan. En dan die mix van echt nieuws en is het nou satire... of hoor ik nou toch weer een stukje raadvergadering. Ja, je wordt wel op verschillende benen gezet. Uh, soms is het humoristisch en soms denk je, nou, nou, nou... Uh, uh. Hans, ik hoor je wel praten, maar ik zit nog te wachten op je mening. Ja. Wat ja. vond je eruit? Ja. En nu zitten we erbij. Dus maar dit is wat je toch... gehoord, ja. we gehoord hebben de afgelopen. Moet niet niet. ik niet even weggaan ja. dan... Nou, die jongens luisteren niet. Ja, ik bedoel, dat, dat hoort ook bij het radiolab. Je krijgt uh, uh, keiharde kritiek als het moet of niet. Hans? Ik vind het wat moeilijk voor, uh, voor uh, Radio 1. Uh, ik denk dat het uh, veel baat zou hebben bij een goede montage. Dat je het niet live moet doen, maar... Mm. Het, je, het is duidelijk dat jullie goed op elkaar zijn ingespeeld. Maar als je het monteert, krijgt het nog net iets meer kracht, denk ik. Nou, laten we dat toch maar als eerste vragen. Dan Pieter en Nathan, waarom uh, niet gemonteerd zoals bijvoorbeeld de Trosten net deed met Dit is Radio 1? Uh, volledig gemonteerd? Nou, geen stress. Uh, omdat het het leukste is om te doen. Ja. Uh, wij wilden heel graag een keer uh, in de studio van Radio 1 zitten. Uh, overigens, uh, wij zijn vrijwel niet op elkaar ingespeeld, Want wij hebben dit eigenlijk voor het eerst gedaan. Nu samen met z'n tweetjes. Nou, dus, niet al te bescheiden worden. Ja, daar, ja. Nou dat vind ik eigenlijk wel een compliment. Eigenlijk. Als, het, als, als Hans uh, Hogedorn zegt dat we op elkaar ingespeeld zijn. Dan okay. ik... Die pakken wij graag. Die pak ik. Die houden. Geen ja, probleem. Ik weet alles om te draaien wat dat betreft. Nou ja, dit is natuurlijk gewoon veel leuker. En ik, ik vind eigenlijk ook dat radiomaken op deze manier zou, zou moeten. Uh, nee, niet weg dat het misschien beter zou zijn, maar ja, eigenlijk moeten we gewoon vlieguren maken. We zouden het graag heel vaak willen maken dit programma. Exact de eerlijkheid, gebied ook te zeggen dat we wel uh, allebei uh, werkzaam zijn uh, uh, bij radio. Dus we zien wat er gebeurt ja. en uh, we zien ook wat live radio is en we ja. vinden dat het mooiste wat er is. Ja. Dus dat is. Uh... Ik denk dat het dan dat je het dan op kleine schaal eerst moet oefenen. En als het goed loopt, ja. dan kan je op het, op het landelijke netwerk gaan zitten. Ja. Een klein uh, kritiekpuntje wat jullie zelf aan je uitzending hadden... was dat iemand twitterde... het is serviceverlening uh, in plaats van een journalistieke bijdrage. Klopt. Daar gaf je even met een kleine knipoogreactie op. Maar um, op Radio 1, net zoals de bijdrage van... dit is Radio 1 van de Tros, moet je, moet je dit doen? Nou, je moet het niet doen. Nee. maar nou, ik, ik denk, Wacht even, nou, even. jullie zitten te pleiten voor je programma. Je het willen, je? Dus ik vraag hem nog een keer. Moet je dit doen? Ja, absoluut. Waarom? Want, uh, ik denk dat er een heleboel uh, uh, regionale uh, onderwerpen zijn... die niet opgepikt worden door de landelijke media... Mm -hmm. die dat wel zouden kunnen uh, uh, verdienen om... Uh, onderwerpen aan de kaak stellen waar, je, waar iedereen last van heeft. Maar dan ga ik jou toch nog even een kritische vraag stellen. Was je oprecht geïnteresseerd in al die onderwerpen? Absoluut. Ja. Ja, we hebben, we hebben... Ik voelde hier en daar wat ironie. Maar nee, dat... ja, nee, maar de, uh, uh, dat komt ook doordat als het over fietsgleufjes gaat op ja. een station in Arnhem, dan kunnen we daar... Maar hetzelfde gebeurt in Amsterdam of in Rotterdam of in de andere uh, randstedelijke gebieden. Ja. Uh, uh, maar ik vind het juist mooi dat, dat elke regionale omroep daar ook op zijn of haar manier een, uh, uh, een invulling aan weet te geven. Wanneer uh, zouden we dit op uh, Radio 1 uh, moeten gaan uitzenden? Nou, ik heb volgende week op zich nog wel een gaatje over. Ja? Een ja? uh, ja. puntje, puntje vinden. Ja. Nee, je bedoelt qua tijdstip, neem ik aan? Ja, bijvoorbeeld. Nou, ik zou het heel leuk vinden om dit na, na een blok met heel uh, echt serieus nieuws te doen. En dat je daarna ook weer een, een zwaarder onderwerp kan doen. Dus ik denk dat het in de programmering van Radio 1 een mooi plekje kan hebben. Doordat het eventjes, wat de spanning wat loslaat, uh, mensen houden hiervan. Op tv is het concept al jaren uh, bewezen. Dus uh, ja, wat dat betreft zou het de, de, de, de avond of de, de middag van Radio 1 ten goede komen, ja. denk ik. En ook, als ik dat nog even erbij mag zeggen... Uh, vermelden. Ja en een klein beetje luchtiger mag maken. Want uh, uh, heel vaak is het ook heel zwaar wat er langskomt. En uh, uh, biedt het weinig ruimte voor... Uh, het een, mag een wat klein... luchtiger van jou. Soms wel, ja. Uh, daar nog even reactie op, Hans. Vind jij dat ook? Mag het op Radio 1 wat luchtiger? Enthousiaster in ieder geval, zoals ja. jullie hebben gedaan. Ja, zeker. Ja. Maar luchtiger? Luchtiger. Uh, ik Misschien vind... bedoelde ik enthousiast, hoor. <laughs> beetje, uh... Uh, ik vind uh, lunch bijvoorbeeld een uh, mooi, luchtig teg en tegelijk serieus programma. Ja. Ja. Uh, en, en de gids uh, FM net zo, ja. Uh. Inmiddels aangeschoven hier aan tafel is Jeroen Stomporst... Uh, ook uh, ervaren radiomaker, televisiemaker... Um, uh, niet in staat geweest om de afgelopen bijdrages uh, te horen. Nee, we zitten midden in uh, de voorbereiding voor de komende twee uur en de Tour de France begonnen, dus dan begrijp je dat het druk was. Het spijt wordt dat me, een beetje vernieuwende radio? Het wordt wel weer anders dan anders, ja. Kijk, wat ga je doen? Uh, we hebben eerst een gewoon uurtje uh, langs de lijn. Dat wil zeggen dat we alle andere sport doen dan, dan de Tour. Dat, uh, dat wil zeggen, de wimbledon finale bespreken. We hebben kijken vooruit naar morgen met Mark Brasser. Uh, de vrouwen speelden vandaag hun finale en morgen dus de mannen. Uh, we hebben een uitgebreid gesprek met Raymond Bouwman. Hij maakt een aflevering van Andere Tijden Sport... dat uh, vanavond, morgenavond moet ik zeggen, wordt uitgezonden... Het gaat over Ronaldo, de jaren die hij speelde in, uh, P in Eindhoven bij PSV. We mm -hmm. praten over waterpolo. Nou, dat is, uh, dat is uh, een, een uur gevuld met een paar sporten. En daarna om tien uur gaan we beginnen met de avondetappen. Ja. Want als de Tour begint, beginnen wij ook met de avondetappen. Nababbelen en uh, achteroverleunen, terugkijken en vooruitkijken. Ja. Dat doen we met uh, Henk Lubberding als analyticus. Michel Cornelissen, oud taxichauffeur in Amsterdam. Is tegenwoordig ploegleider. Let daarop, dat wordt leuk. De avondetap, we gaan het allemaal volgen. Jeroen Stomphorst, dankjewel. Uh, Hans Hoogendoorn, heel erg dank voor de komst aan de studio. En je ongezouten mening die je gegeven hebt. En vanaf nu ook nog uh, eindeloos te horen hier op Radio 1. En tot in einde der tijden. Volgende week gaan we weer allerlei nieuwe bijdragers voor het Radiolab laten horen. Bijvoorbeeld een portret over iemand aan de hand van iemands eetgedrag. Maar ook een programma van Art Hooyakkers.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 Dit is Radio 1.